so bright Romantiek aan het begin van deze warme show. De zondagmorgen van ZVL. Ach, prachtige dag vandaag. Prachtige muziek. En heel veel romantiek. Je hoorde constantly. ZVL! Tot 12 uur. De zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Ik ga je oren vervinnen. Echt waar. Tot 12 uur met prachtige muziek. En natuurlijk ook leuke onderwerpen. Dus blijf luisteren. Prachtige muziek komt onder andere van deze man, Elton John. Luister mee naar Daniel. Kom je net bij ZVL, ZVL deze zondagmorgen? Wees vooral hartelijk welkom. please Spannen vandaag weer. Moet ook wel met dit weer. Wordt vandaag 33 graden. beetje. En als het een beetje tegen zit in Westorpen gaat het 35. Want zo gaat het altijd daar. Het warmste dorp van Nederland ligt tenslotte hier om de ook. Sardé hoorde hier met Your Love is King. En Elton John met Daniel. Over een paar minuten, nou ja, een paar kwartiertje ongeveer... gaan we praten met Saar Hadders. Zij is van stichting Team Alert. We gaan het hebben over... Eén op de zes jongeren rijdt met een kater. En dan hebben we het niet uh, over zo'n lief dier een uh, poes. Nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Dan gaan we het hebben over hoofdpijnmisselijkheid. En hoe het komt, dat hoor je straks hier in de show. Na nou, onder andere Michael Jackson en Give In To Me. Love, are you okay? But ain't that just the way you learn? Hey, Michelle, I just wanted to let you know. De nummers van Anouk. Ik vind hem prachtig. En birds vind ik net iets mooier. Misschien jij ook wel. En daarom hoor je hem hier in de show op zondagmorgen bij ZVL. Je hoorde Michael of Michel. Natuurlijk, hè. Tja. Even genieten, terwijl we hier aan de koffie zijn. en Misschien denk je bij jezelf, hey, je bent een beetje hees, Blokhuizen. Ja, dat kan, want dat heb ik altijd in de zomer. Als opeens de temperaturen heel hoog worden, dan slaat het een beetje op mijn keel. Ik weet niet waarom dat is. Een soort gekke verkoudheid. Het is geen echte verkoudheid, maar het slaat nu eenmaal op mijn keel. Nou ja, volgende week is dat weer over, dan dalen de temperaturen vanzelf alweer. En dan krijg je die gekke bas weer door je luidsprekers. En trouwens nog iets opmerkelijks. Ik zat net te vertellen over dat het uh, 33 graden werd. Dat zie ik op de site van de KNMI en dan zie ik op een andere site dat het maar 25 graden wordt. Hoe moet dat nou? Wat moeten we nou geloven? Ik ben in totale verwarring.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 de dag en jij sterft telkens weer Wat ik hou zo van jou misschien is het niet waar het op opeens die deur weer open en natuurlijk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 Ik hou zo van jou Omroep ZVL I'm not happy when I try to fake it, no, ooh, that's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning. om het horse hier bij ZVL en Easy natuurlijk en uh, Rottenijs met open einde. Ja. Hoewel het gisteravond laat was op het terras, was het prachtig weer natuurlijk en uh, een beetje laat gemaakt. Uh, maar ik heb geen kater, de lui wel. En daarover gaat het gesprek met onder andere Herman de Buin. We gaan praten over de jongeren die rijden met een kater. Dat zijn er één op de zes, dat weet ik niet. Maar dat hebben we begrepen van de gedragsonderzoeker en ontwerper Stichting Team Alert. En daar is Saar Hadders, degene van die in de uitzending is. Saar, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Hebben jullie dat onderzocht met Team Alert? Je bent van de Stichting Team Alert, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Wij hebben daar, daar onderzoek naar gedaan... naar aanleiding van de, de nieuwsberichten die uh, recentelijk online kwamen... Over controles in Eindhoven en Den Bosch waar een aantal uh, leerlingen onder invloed van middelen tijdens de rijles reden. Mm -hmm. En daarnaast kwamen we ook in eerder onderzoek, uh, wat wij zelf hebben uitgevoerd naar cannabis, in het verkeer, ook tegen dat wanneer er onder invloed van cannabis wordt gereden, dat er ook best een aanzienlijk deel is die dat met de rijinstructeur ernaast doet. Uh, dus ja. voor ons genoeg aanleiding om even te kijken wat daar, wat daar nou precies gebeurt. Ja, dat heeft het met rijlessen te maken. Ja, er zijn ook andere jongeren die al een rijbewijs hebben die dat misschien ook wel doen. Maar je ja. bent heel toegespitst op die rijlessen, want daar is de rijinstructeur denk ik ook enigszins verantwoordelijk voor. Ja, maar wat wij wel bijzonder vonden aan dit specifieke gedrag... is natuurlijk het gevaar dat uh, wanneer jongeren onder invloed tijdens de rijles rijden... en dat gaat goed of ze worden niet betrapt... of uh, in een uiterste geval ze halen zelfs hun rijbewijs terwijl ze onder invloed zijn... Mm -hmm. uh, dan is dat natuurlijk een, een, een mega opstap naar uh, herhaaldelijk rijden onder invloed. Ja, nou, we zien inderdaad in dit onderzoek dat wanneer er onder invloed gereden wordt... dat dit met name onder invloed van cannabis is... Is het ook niet juridisch uh, verboden om uh, dat te doen? Uh, juridisch is het zeker verboden om onder invloed te rijden, ja, dat klopt. Ja. Ja, dus die rijscholen zijn eigenlijk uh, de, onder de wet uit aan het gaan. Dat weet ik niet zeker hoe dat werkt uh, tijdens een rijles. Uh, nee, oké, okay, dus in maar in Het is wel geboden om, om onder invloed te rijden. Ja. En ik kan me best goed voorstellen dat het lastig is om te herkennen wanneer iemand onder invloed is. Mm -hmm. Maar ik denk dat het dus heel waardevol is om te kijken hoe je toch ervoor kan zorgen dat die signalen wat beter herkend worden. Uh, en dat er ook echt op de juiste manier op gereageerd wordt. En dat in ieder geval de rijles vroegtijdig gestopt wordt. Want er, het is natuurlijk niet de bedoeling dat er onder invloed wordt gereden. Jullie hebben het onderzocht. Uh, waren jullie verrast door het onderzoek? Ik denk, ja, ik was sowieso verrast uh, dat dit überhaupt speelt. Ja. Uh, het is echt wel heel gevaarlijk als uh, er onder invloed wordt gereden, überhaupt... Maar wanneer jongeren dit tijdens een rijles doen en er wordt niet op de juiste manier op gereageerd of er wordt niks mee gedaan, uh, dan is de kans op herhaling natuurlijk heel groot ja, en dat is niet wat we uh, willen. Uh, ja, die norm is dan, uh, zeker met jongeren, denk de, nou ja, er is niks aan de hand, want ik word niet betrapt, dus dan kan er gewoon ja. mee doorgaan. Ja, dat ja. is ook nog een mogelijkheid, ja, inderdaad. Uh, ja, er moet veel meer gebeuren dus om al die rijschoolhouders uh, te laten weten dat dit eigenlijk niet kan. Moet de politiek daar zich ook niet mee bemoeien? Dat durf ik niet te zeggen of dat de politiek daar iets, uh, iets mee moet doen. Nou ja, dat, het is juridisch. Uh, dat niet, ja, ja, de... ja, dat halen we niet uit, uh, uit ons onderzoek. En nee, daar, okay, daar nee. hebben wij nu ook geen, ja, niet genoeg nee. uh, voor om daar uitspraak over te doen. Maar goed, jullie hebben het aanhanger gemaakt. En als de politiek er wat mee wil, dan uh, weten ze dat het, bes dat het speelt. Ja, en dan hoop ik ook dat ze ons weten te vinden... om uh, nou, ja, samen na te denken over hoe dit, uh, dit aangepakt zou kunnen worden. Nou, dat in ieder geval duidelijk maakt ook weer aan uh, ons... en aan iedere luisteraar die luistert dat het niet de bedoeling is... dat jongeren met een kater op cannabis bijvoorbeeld uh, rijlessen volgen... en later zelf met een rijbewijs op zak gaan rijden natuurlijk. Nee, nee precies. Dat gebeurt te vaak, denk ik zo. Um, ja, Team Alert, heeft iets op de website staan waar mensen zich uh, kunnen informeren? Ja, zeker. Dit staat op ons uh, LinkedIn-kanaal, maar ook op ons uh, kenniscentrum op www.teamalert.nl. www.teamalert.nl, dan kom je overal waar je wezen moet om dit te bekijken en in ieder geval ook iets aan te doen. Ouders hebben daar toch ook wel een verantwoordelijkheid in, denk ik zo? Ja, het lastige is dat uh, ouders hier ook zeker niet altijd uh, zicht op hebben. En mm -hmm. uh, het mooie uit dit onderzoek is dat we ook echt wel kansen zien om hier uh, ja, een rol voor rijinstructeurs aan te kunnen. Ja betelen omdat uh, de jongeren zelf ook zeggen dat ze de rijinstructeur in dit geval als betrouwbaar en deskundig persoon zien met wie ze dit gesprek ook uh, graag zouden willen voeren en ook uh, liever dan bijvoorbeeld met ouders. Oké, okay. ja ja die is toch wat neutraler, die uh, rijinstructeur. Ja, dat ja. zeker, ja. Nou, we moeten afwachten hoe zich dat verder ontwikkelt. Jullie hebben in ieder geval de trend aangegeven en dat de waarschuwing er is. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Sarah ja. Hadders, gedragsonderzoeker en ontwerper Stichting Team Alert. Dank voor het gesprek en uh, heel veel succes met het vervolg. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Terwijl we hier aan de fly zijn. Nou, niet echt Limburg denk ik. Een fly met zomer En dat is wel een beetje van toepassing, vandaag. En een hoofdslag ook. Hoorde ja. jij toch maar mooi even Melanie C. Lekker ruig, zou ik maar zeggen, voor de zondagmorgen. En uh, here it comes again. En daarvoor uh, Philip Bailey met Walking on the Chinese Wall. Tamelijk grote wandeling, zou ik zeggen. <laughs> ja, een heel end... Straks over drie kwartier overigens euh, hebben we een reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg u van alles. En wat dat is, dat hoor je straks over drie kwartier. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij. ZVL. May each day in the week be a good day. May the Lord!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 O soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Au Champs-Élysées. Champs nou het, uh, dus zal het nu ook wel behoorlijk heet zijn op de Champs-Élysées. Trouwens wat me opgevallen is, uh, ik kijk wel eens naar die live camera's, die grote steden, interessant hoor trouwens. En de Champs-Élysées is helemaal niet zo druk meer als vroeger. En vroeger wel eens geweest met de auto. Nou, er was geen leven, meer. Ongelooflijk wat een drukte. Um, maar goed, het is tegenwoordig beter. Champs-Élysées dus van Jodin. En Andy Williams hoorde ervoor met May Each Day. Waarmee hij vroeger... Ja, honderd jaar geleden ongeveer... Zijn tv-show mee eindigde. Misschien weet je dat nog. Ja, als je dat weet... Loop je toch al uh, tegen de 70. Of ben je de 70 misschien wel 80. Want... Toen waren die shows op televisie de Andy Williams-show. Een beetje flauw was dat altijd met een beer en zo. Dat weet ik ook nog wel. Um, oh, uh, wel even opschieten, want ik wil nog twee plaatjes voor je draaien. Dus, en ik heb nog een mooie hier van Bluff. Ze is er niet. Kelder onbeschoft, omdat de man die hij bedient weer een verkeerde dame trof. Kan dan niemand mij vertellen waarom een hart nog klopt, waarom ik blijf bestellen, waarom sta ik niet op, want er is nog maar één slot om. Ach, ze is er niet.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 Wacht! Van Bluff uit ons eigen Zeeland. Ze is er niet aan het einde van het eerste uur van de show. Ik ga even pauzeren En dan uh, ben ik over een paar minuten weer bij je terug. Dus blijf bij me. Blijf bij ZVL. Tot besluit van dit prachtige uur. Met lekker rustige muziek. Straks iets meer tempo. Masquerade. En, en uh, Guardian Angel. Wat mij betreft. Tot zo. heart losing right from the start, no return, and things will never be the same. Goodbye. Words of comfort, words that never criticize Though I know you're simply laughing at me I just can't stop and simply let it be I just can't stop and it's simply live.